me like, no. de allermooiste nummers van de Beatles Something uit 1969 geremixed helemaal een beetje meer klankkleur en een wat mooier stereo. Ja, want ze hebben die nummers allemaal weer opnieuw uitgebracht op de Blue and Red album. Goedemorgen, welkom bij de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Tot 12 uur, de zondagmorgen van GoFem. En ik ga je oren verwinnen met lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus blijf bij ons, blijf bij Go. Que cantan los poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas andaluces de ahora. Que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos, miran y cuando miran parece que están solos, sienten y cuando sienten parece que están solos.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 Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latiz alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado su canto asciende a más profundo, cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres. Voice, it haunts my mind A case of hesitation My world is falling behind While I build through my tears And the shadow makes it clear Precious time to spend and die I'm left on my own But the wind still cries out loud Broken dreams are just a cloud. The pain I feel Absent-mindedly I deal A game for two Then the doorbell stands accused And acquaints me with the news Terwijl het buiten 1 graad is. Eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk koud. Veel minder koud dan we hadden gedacht. Want het zou min 7 worden of zo. Althans, dat leek we wel. Op. Maar dat is hier niet in de neus het geval, helaas de kaas dus geen geschaats meer. Wel warme muziek van Aquaviva. Je hoort de poetas Andaluzes en de Geisendolls samen in Broken Dreams. Straks een interessant onderwerp. We gaan praten met de mensen van het kennisinstituut WISE. En zij zeggen heel stellig, die kerncentrales aan de overkant, die gaan niet komen. En waarom niet? En hoe dat? Je hoort het straks over ongeveer een kwartier hier bij CoVem.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 Als het einde komt, en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Wat een prachtig lied toch, hè? Voor op de zondagmorgen, de eerste zondagmorgen in 2024. Ik weet niet of jij daar last van hebt, maar... Uh... Ik heb best wel moeite met 2024. Dat duurt ongeveer tot maart. Tot die tijd blijf ik gewoon 2023 roepen en vaak ook gewoon opschrijven. Misschien heb je er ook wel last van. Overigens hoorde je zojuist ook een hele mooie, lekker relaxte van Paul Carrick. Je hoorde hier bij GoFM Eyes of Blue. Straks dus dat onderwerp we gaan het hebben over Wise. Die vertelt ons dat die kerncentrales aan de overkant bij Borstelen er niet gaan komen. En waarom niet? Ja, ze hebben daar zo hun ideeën bij. Dat hoor je over een paar minuten hier in de show. Maar eerst nog iets moois van Louis Armstrong. We have all the time in the world. We have all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 If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the But now, nothing more, nothing less, oh. all the time in the world, just for love, nothing more, nothing less, only love. Terwijl we hier lekker bezig zijn met de koffie en een uh, tompoes. Nee, geen uh, gekke variatie, erop. Geen frikandel met uh, van die roze rommel. <laughs> helemaal niet. Gewoon lekker een tompoes, ouderwets, met een streepje slagroom. En natuurlijk fatsoenlijke koffie hier bij GoFem. Zoals altijd hier tijdens de show van uh, de zondagmorgen natuurlijk. Je hoorde toch een mooi even Abba en Eagle. Nooit de hit geweest, maar wel overbekend dit nummer. En... Louis Armstrong met We Have All The Time In The World... ...komt uit uh, een James Bond film. Uh, On Her Majesty's Secret Service. Ja, en dat natuurlijk omdat de afgelopen weken... ...al die James Bond films zijn herhaald op RTL 7 of 8. Daar wil ik even vanaf zijn. En uh, ik heb er een paar gezien waaronder deze... ...toch wel weer een mooie met George Lazenby... ...waarvan werd gezegd dat hij de slechtste James Bond ever was. Maar ik vind dat toch even anders. Het is niet anders. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman... De Bruin. De kerncentrales die moeten er niet komen. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Lisa Bussings, campagneleider van Wise World Information Service on Energy. Zie ik hier staan. Hele mond vol. Maar Lisa, yes. welkom in de uitzending. Dankjewel. Um, ja, jullie gaan ervan uit dat de kerncentrales er niet moeten komen. Daar heb je actie voor. Maar de politiek beslist toch anders, denk ik. Uh, ja, ik vraag me uh, ook af waarom de politiek, de politiek zo uh, voorstander is van, uh, van de kerncentrales. Want het is echt uh, totaal niet logisch om te kiezen voor kernenergie. Die zijn echt zo duur, die kerncentrales. En ze duren ook nog eens heel lang om te bouwen. Mm -hmm. Ze gaan heel weinig opleveren. Uh, dus het uh, is helemaal niet slim om uh, te kiezen voor, uh, voor kerncentrales. Maar de uitstoot vermindert toch daardoor? Want er zijn geen fossiele brandstoffen meer nodig? Nou, die kerncentrales, die twee, als die er... Als die er wel komen, dan levert het hooguit een klein beetje uh, energie op. Weliswaar voor, uh, voor heel weinig CO2, maar dat kunnen we ook op zoveel makkelijkere, goedkopere, andere manieren doen. Mm -hmm. uh, dus uh, het is helemaal niet genoodzaakt om voor die kerncentrales te kiezen. Ja, je, zegt, je zegt eigenlijk van die investering uh, haal je er nooit uit. Nee nee. nee, nee. Want kan dat dan met windmolens en met zonneparken? Ja, ja, zeker, absoluut. Uh, ja. Nederland gaat een uh, heel energiesysteem maken op bijna volledig uh, wind en zon. Mm -hmm. En uh, voor als de wind niet waait en de zon niet schijnt, dan heb je in het grootste gedeelte heb je uh, opslag. Uh, dus eigenlijk komt het erop neer dat er dan een paar uur per jaar misschien te weinig energie is. Ja. Uh, nou, gaan we daar dan kerncentrales voor miljarden voor bouwen? Dat uh, lijkt me niet. Nee, maar een paar uur zonder energie is ook niet handig, toch? Nee, maar je kan dat echt heel makkelijk oplossen. Als we bijvoorbeeld allemaal zeggen: van nou, we, we draaien de, de wasmachine als de zon schijnt uh, overdag. Ja, dag ja, we dan moeten. Dan heb je die paar uurtjes er alweer zo uit. Ja, we moeten meer naar het idee dat we, uh, we wassen en gebruiken, de, de energie gebruiken als die er is. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, nou, dat, dat wordt ook een verandering van gedrag voor mensen. Mm -hmm. Maar goed, dat kan dus wel, zeggen jullie. Ja, zeker. Ja, ja. Um, maar ja. De politiek, vooral meneer Wilders, en die krijgt het toch straks, als het allemaal gaat zoals ze willen, voor het zeggen. Mm -hmm. Die zegt, gooi het allemaal maar door de shredder. Ja, dat is, uh, dat is heel treurig. Uh, en ook niet slim, want uh, nou ja, die kerncentrales die zijn heel duur. Uh, en als je een beetje een betrouwbare overheid wil, waarin de burger gewoon... Uh, het allemaal kan betalen, dan mm -hmm. moet je niet voor een kerncentrale kiezen, maar bijvoorbeeld het isoleren van huizen, want dan heb je ja. uh, een veel lagere energierekening oh. en dan bespaar je ook nog eens uh, CO2. Dus daar moeten uh. we de investeringen op zetten. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Uh, maar ja, om de politiek te bewerken, dat is weer een ander verhaal. Kunnen jullie dat ook? Ja, we doen ons best. <laughs> ja, dat, Daar twijfel ik niet aan. Ja. Maar gaat het ook lukken? Ik hoop het. Als je gewoon heel goed kijkt naar het hele verhaal rondom kernenergie, dan is het gewoon echt niet logisch om voor kerncentrales in Nederland te kiezen. Uh, dus we hopen dat de politiek uh, bij zinnen komt. Ja. En als mensen denken, nou, dat uh, onder, onderwerp, onderdeel, kunnen we wel steunen bij Wijs. dan zijn jullie ook beschikbaar, hè? Ja, zeker. Ja, hoe moet dat? Dan kan je gewoon op de website kijken over hoe je ons kan steunen, kan uh, middels een maandelijkse donatie, kan ook überhaupt gewoon abonneren op de nieuwsbrief, mm -hmm. dan blijft ze op de hoogte van, uh, van al onze acties. M maar als je even op de website kijkt, dan kom je er wel. En ja. de website ja. is precies? wijsnederland.nl Weisnederland.nl, en W-I-S-E -S hebben we het dan ja. over, hè? Ja, klopt. Een afkorting van World Information Service of Energy, een mooi woord. Maar zijn nu ja. internationaal bezig eigenlijk dat het zo Engels is? Nou, we zijn uh, nu vooral in Nederland bezig omdat die, uh, die plannen in Nederland zo concreet worden. Mm -hmm. uh, maar we hebben wel uh, ook lijntjes met het buitenland, hoor. Oké, okay, dus dat wordt nog wel vervolgd, alles wat ja. hiermee gaat komen. Ik hoop dat jullie uh, zover komen dat je de politiek kan bewegen om het anders te doen dan, uh, dan dat het nu gaan, lijkt te gaan. Laat ik het voorzichtig zeggen. Maar in ieder geval heel veel succes met al jullie acties om de kerncentrales te voorkomen. Ja, dankjewel. Lisa Bussink, erover is campagneleider van WISE. En dat is WISE. En kijk ook even op die website. Dan kunt u het allemaal vinden. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Couldn't stand and be kept away Just for the day From your back Just again. No use in sitting and thinking of what you did. Wat een uh, lekkere afwisseling weer deze zondagmorgen bij GoFam. Ja, echt wel. Queen and These Are The Days Of Our Lives. En Chicago met Hard To Say I'm Sorry. Oh wel. Jongens, sorry zeggen, dat is toch geen punt. He? Lost heel veel op trouwens. Ja, en we hebben veel afwisseling in de show. Hè. Dat wilde ik ook nog even kwijt uh, tijdens de koffie. En terwijl het buiten de temperatuur alweer een heel klein beetje oploopt. 1,2 graden. Het blijft wel een bewolkte dag vandaag. Maar ja, dat hoorde je ook al een beetje in het weerbericht van uh, 10 uur. En straks om 11 uur zullen ze we dat wel weer herhalen. Nou ja. Wat een kletspraat trouwens weer. Hè? Tijd voor meer muziek. Wat denk je van deze? Willy Alberti en Ans Heidendaal. Ik had nog nooit van Ans gehoord. Maar als je het lied hoort, dan denk je. Huh? Dat is lang geleden. En is dat van Willy Alberti? Ja, dus. Luister mee naar Droomland. Gondstaan Oomland ik verlang zo naar de daar is steeds dus vrij Amen. Okay. Eigenlijk draai ik dit nummer puur uit boosheid, ja. Omdat op de Nederlandse televisie afgelopen seizoen, zeg maar de kersttijd, tot en met het nieuwjaar geen vertoning hebben gekregen van The Sound of Music. Nou, dat kan dus echt niet. En uh, om de herinnering aan die geweldige film uh, leven te houden, toch maar mooi even de Captain, Maria and the Children samen in Edelweiss. Uit The Sound of Music natuurlijk. Verder Willy Alberti en uh, Anne Heidendaal met Droomland. Je het. Het was een 78 toerenplaat. Dus als mijn collega's roepen, blokhuizen, wat draai je weer? Oude Meuk. Het kan nog veel ouder, want het komt uit 19. 50 Goed Het gaat al richting 11 uur Daarom iets van Fikki Leandros Ik Kan toch ook niet opbreken in de show We pray. Can't imagine that this love is through. Feeling the pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger. What a mess. We'll go, go. Griekse muziek, gaat er vast tot zelfs. Hè. Komt door de letters natuurlijk. Griekse muziek van Vicky Die die boetse klang. En um, cool in the gang. Too hot. Aan het einde van het eerste uur van uh, de show, de zondagmorgen van KOFM. We gaan zo meteen over een paar minuten door na het nieuws en wat mededelingen. Hè. En dan uh, gaan we wat meer uh, ja, actie maken. Iets meer. Maar we zorgen er wel voor dat de koffie niet over het randje gaat trillen. Um, en we hebben een reportage van Jeroen van Gent. Die is ook weer van de partij. Die is de straat voorop gegaan met zijn blauwe microfoon. En vroeg u van alles. Dus blijf lekker hangen. Blijf bij GoFM. Ook op deze ja, toch wel een beetje sombere zondagmorgen.